Vier uur na net wel met het NOS-journaal. Enkele honderden mensen hebben vanmiddag op het Malieveld in Den Haag... gedemonstreerd voor het behoud van Zwarte Piet. Het protest was georganiseerd door de 16-jarige Mandy Roos uit Den Haag... die had gezegd dat het vooral gezellig moest worden. De aanwezigen, onder wie enkele tientallen Zwarte Pieten... zongen Sinterklaasliedjes en een speciaal geschreven protestlied... Tijdens de demonstratie werd een verzameling Facebook-petities aangeboden aan PVV-kamerlid Joram van Klaveren. Hij zal de likes meenemen naar de Tweede Kamer. De makers van de petitie, die goed is voor 2,1 miljoen likes, wisten daar niets van. Ze vinden het leuk dat het gebeurd is, maar benadrukken dat het niet de officiële bestemming van hun petitie is. Daarna zijn ze nog steeds op zoek. Volgens de politie waren er 500 mensen op het Malieveld. In Rome, in Italië, heeft een man twee maanden voorwaardelijke celstaf gekregen. omdat hij zijn auto dubbel had geparkeerd. Dubbel parkeren is een grote frustratie voor veel Romeinse autobezitters. De man die de straf heeft gekregen had zijn auto naast die van zijn buurman geparkeerd, waardoor die niet meer weg kon. De buurman moest de volgende ochtend om half zeven al naar zijn werk, maar kreeg ook door te toeteren en aan te bellen zijn buurman niet wakker. De veroordeelde man verklaarde tijdens de zitting dat hij zijn gehoorapparaat niet in had. Het hele verhaal speelde al in 2008, maar door jaren van bureaucratische vertraging en onderzoek kwam het nu pas tot een zaak en werd twee maanden voorwaardelijk uitgesproken. Bij de NK afstanden in Heerenveen is Irene Wust voor de vierde keer kampioen geworden op de drie kilometer. Ze versloeg in de slotrit in een rechtstreeks duel Jorien Termors, die gisteren de 1500 meter won. Antoinette Jong eindigde in een persoonlijk record als derde. Het weer op de meeste plaatsen droog, af en toe zon, temperatuur 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen, later opklaringen en dan wordt het 15 graden. Maandag onstuimig, met regen en kans op zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en af het 4 kilometer. verderop tussen Naarden en Muiden-Oost ook 4 kilometer. Dat was een ongeluk, alle reisschokken zijn weer open. Daardoor is wel vastgelopen op de A6 Lelystad richting Muiden... voor knooppunt Muidenberg 2 kilometer. Zijn dit weekend werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij Woerden zijn twee reisschokken dicht. Vanaf Nieuwebrug staat 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Twee gasten aan tafel, Gerrit de Jager. Wij kennen hem van de familie Doorzon, maar nu heeft hij Door zonder familie geschreven. In iets andere volgorde, met ook een heel andere strekking. En Martin Bossebroek is genomineerd voor de ACO Literatuurprijs... voor het lijvige werk De Boerenoorlog... Dik 600 pagina's en het vliegt de winkels uit. Um, ik begin met, uh, met uh, Gerrit. Uh, begin jaren tachtig. Uh, Gerrit Jager was bekend met de strip De Familie Doorzon. En terwijl de albums De Winkel uitvlogen... en nieuwe opdrachtgevers zich bleven aandienen... ging het privé een stuk minder voorspoedig. En over die periode is nu die beeldroman Door zonder familie verschenen. Een grappig en ontroerend boek waarin flink wordt uh, gesnoven. Ook gedronken. Theo van Gogh en Herman Brood die komen ook nog even voorbij, Gerrit. Um, ja, voor de mensen die de familie Doorzon... laten we daarmee beginnen, niet kennen. Schets ze even. Goh, ja, de familie Doorzon. Ja, dat is een, een, een familie uit Lelystad... slash Almere ongeveer. De Doorzonwoning uh, en de Doorzonwijken... is wat je nu de Finexwijken uh, zou noemen, denk ik. Ja. Maar dat was toen een begrip. En ik woonde zelf in zo'n Doorzonwoning. Uh, was ik in Trecht gekomen met een uh, jonge vrouw... en een heel piepjong jong kind. En... Uh, het viel samen. De Nieuwe Revue wilde graag een uh, familiestrip. Want uh, in die tijd was Jan Janssen de Kinderen was, uh, ook mateloos populair. En ieder blad wilde eigenlijk zo'n soort strip. Ja. Maar dan een soort uh, negatieve versie daarvan. En uh, ik ben maar uitgegaan van mijn eigen gezin. Niet het gezin wat ik zelf had, maar het gezin waar ik uitkom. Niet dat die nou zo asociaal waren, maar qua samenstelling. Hmm. Vader, moeder, twee oudere kinderen en een nakomertje. En dat was ik. Ben ja. ik. ja. En uh, nou, van daaruit zijn we maar gaan, uh, gaan kijken wat er, uh, wat er allemaal over ons heen kwam. En het was begin jaren tachtig en toen gebeurde er echt zoveel echt in Nederland. Het was, krakers uh, natuurlijk. Krakers, maar ook het feminisme, het opkomst, vegetarisme uh, waren de kruisraketten. Uh, toen hadden we nog demonstraties waar meer dan 200 mensen op afkwamen. Maar 200.000 zeg maar. ja. ja. En, uh, en wat een enorm hielp is dat ik het samen maakte met mijn jeugdvriend Wim Stevagen. En die was ontzettend links. En die was zo links dat ik heel erg rechts werd. <laughs> en dat uh, heeft een tijdje enorm goed gewerkt. Omdat het natuurlijk enorm knetterde. Ja. En ik uh, uh, ja, gaandeweg steeds meer een hekel begon te krijgen... Aan, uh, aan, aan de dogma's die toen heersten. Het was eigenlijk een hele fundamentalistische tijd. Als je bijvoorbeeld voor... Uh, om, om maar eens wat te zeggen, voor de TROS... of voor de AFRO-programma's... Uh, ja, nou, yeah. Dat dan kon, kon je vergeten dat je ooit zit nog voor hier, de VPRO ja, zou werken. Zit die met schaamrood op de kaken. Precies, dat ook, ja. dus uh, over zo'n tijd. En ik vond dat af... Schuwelijk, een ja. tijd waarin je dingen niet mocht. Ja, ja. En uh, nou, zo dan, kwam die strip uiteindelijk uh, tot stand. Eigenlijk wel. ja, ja. Ik, Misschien dat ik uh, breedsprakig ben, maar ik wilde even het, het tijdsbeeld ja, prachtig <laughs> Ja, prachtig. Ja, het is een beetje een historisch uh, half Sees. uurtje, dus het mag wel. Maar Martin Bosbroek, was jij bekend met de familie Doorstort? Dus, ja, zeker. Ja. Ja. Ik, ik zal niet zeggen dat ik het hele werk, het hele Eufre ken. maar ik, het verschijnsel ken ik zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Het, het werd een, een gigantisch succes, want kennelijk uh, sloeg dat dus aan die, ja. die, die uh, ja, een beetje schoppen tegen de heilige huisjes ook, ook zo, omdat het, uh, het was eigenlijk zo dat uh, de mensen herkenden dan uh, de buren erin, zeg maar. Ja. En de buren herkenden weer ja. de andere buren, dat ja. waren wij dan ja. weer zelf. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het was blijkbaar een enorm herkenbare strip. En het was... Uh, ja, het was ook een strip die over echte dingen ging. Hè. Mm -hmm. En uh, dat, is ook, uh, dat blijkt ook uit die roman die ik nu gemaakt heb. Uh, een heleboel dingen uit de familie Doorson. Zelfs de meest absurde situaties waarin het echt gebeurt Ja, om maar te beginnen met uh, gewoon het feit dat je, dat je in Lelystad... dat was misschien niet zo heel absurd, maar dat was al het begin. Nou, voor mij was het behoorlijk absurd. <lacht> <lacht> Want ik woonde in Amsterdam. En uh, in die tijd kon je gewoon geen, uh, geen woning krijgen. Nee. Je kon je aanmelden bij het, uh, het, het Krakers GBA of... Uh, ja, of het spreekuur, maar dat was ook alweer zo'n zo door en door corrupt uh, geheel. Dan moest je ook weer net als... Al, ook nummertjes trekken? Ja, nummertjes ja, trekken, ja, maar ook ja. ingangen hebben en connecties. En daar kwam je nooit tussen. Ja, ja goed, de lelies dat we zo'n geheel uh, was redelijk absurd... maar het werd nog veel absurder. Kun je een voorbeeld schetsen van iets wat je in die, in dat, in die beeldroman hebt beschreven... wat werkelijk ook echt gebeurd? Nou ja, kijk, het, het grappig was... Oh, nou, voor mij was het toen niet zo grappig... maar ik uh, maakte in mijn beeldroman grappen over uh, uh, paar Doorson continu naar nou de buurvrouw zat te loeren... en met de buurvrouw een verhouding wilde beginnen. Niet weten dat ondertussen mijn vrouw... een verhouding met de buurman had. Oh, maar ze hebben over iets absurds. Jongen. En dan word je wel met je eigen, eigen, eigen fantasie geconfronteerd... op een niet zo heel erg prettige manier. Ja. En uh, ja, verder gewoon helemaal... Wat daar, kijk, het punt was, ik was, werkte thuis. Ik was natuurlijk... Uh, uh, werkte voor mezelf. Nu noem je dat ZZP'er, geloof ik. Uh, en ik zat daar tussen al die uh, groene weduwe, zal ik maar zeggen. Al die mannen die in Amsterdam uh, werkten. En ik vond het ook altijd zo mooi. Die zeiden altijd... Ik vond het zo'n takkenend weg, dat Lelystad van Amsterdam. En zeiden, nou, twintig minuutjes. En als ik in de auto stapte, deed ik er altijd een uur over. Nou, ik snapte daar geen moer van. Maar je ging ook veel met de bus. Zag ik ja, dus nee, toen in het begin nog had ik nog geen rijbewijs met de bus. Nou, dat duurde helemaal anderhalf uur natuurlijk. Ik snapte daar helemaal niks van. Maar uh, ja, ik maakte daar gewoon van alles mee. Nou, niet eens zozeer zo zelf, maar ik zag het allemaal gebeuren. Allemaal gedoe en gescharrel. Toen, jou, en... toen jouw vrouw met, met de buurman aan de, aan de haal ging, toen uh, sloeg jij zelf ook helemaal los. Uh, veel in het Amsterdamse uitgaansleven doorgebracht. Veel in de matzo, de, uh, aan, ja. de, aan de, de gracht. Veel, veel drugs ook. Ja. Maar er was één scène, die vond ik heel mooi in die beeldroman, waar je met je dochtertje uh, op het punt staat het vliegtuig te pakken, en toen dacht je van, ik moet ermee stoppen. Ja, het was geen mooie scène. Het was heel erg. Het was, uh, het was eigenlijk, ik heb die scène in, toch in het boek gestopt... om te laten zien hoe gewoon het was geworden om uh, cocaïne te gebruiken. En ik, uh, ik geloof op het moment dat dit voorval gebeurde... had ik het zelfs al maanden niet meer gebruikt. Maar ik had, het, uh, ik had nog wat in mijn broekzak zitten. Kun je ook zien hoe vaak ik mijn broek waste trouwens. <laughs> ik, ik had nog wat in mijn broekzak zitten. En we stonden bij de douane en opeens dacht ik... Uh, mag ik dat zeggen op de radio? Shit. Ik, ik dacht iets anders, maar shit. Uh, ik heb dat spul nog in mijn broek. En dan sta je met je dochter van drie bij de douane. En dat is echt heel erg. Ik heb het toen weg kunnen moffelen. En, uh, en natuurlijk gezworen om het nooit meer te gebruiken. Ook nooit meer gedaan. Uh -huh. Maar het was eigenlijk om aan te geven. Het was gewoon in die tijd overal, waar je kwam, was het gewoon. En dat was bijna het soort koekje bij de thee. En wat, je niet, wat je uit beleefdheid dan maar niet afslaat. Ja, je schetst ook de, de, de redactie van de, van de Nieuwe Revue... waar ja. jullie die tekening steeds maakten. Waar ook de Donkere Kamer, uh, die, daar lag allemaal film op. Het, uh... Ja, dat dacht ik tenminste dat het film was. En dat poetste ik heel netjes weg. Want ik dacht, we kunnen op de mensen toch in deze rotzooi werken met zo'n smerige glasplaat. Maar het bleek inderdaad voor 200 gulden handel te zijn... wat er op die glasplaat lag. Ja. Ja, als, als het allemaal zo dicht bij de werkelijkheid is gebleven... dan heeft jouw dochter, die is nu natuurlijk aanmerkelijk groter... 35. Die, die, die heeft het boek ook gelezen. Bestanden. Nou ja, dat was, het, dat was op zich mooi, vond ik. Want ik had haar een andere naam gegeven. En een heleboel van die dingen die, uh, had ik haar nooit verteld. En, uh, en met name die scène bij de douane niet. Natuurlijk. En, uh, dus ik heb haar het boek laten lezen. Dat was natuurlijk heel uh, moeilijk. Uh, ze is gaan zitten. Het was ook nog 250 pagina's. Maar ze heeft zich uh, traantjes gehuild en gelachen. Dat was heel, heel mooi. En uiteindelijk stond ze erop dat ik haar met haar echte naam in het boek zou zetten. Dat hebben we toen allemaal nog moeten veranderen trouwens. Maar uh, dat vond ik wel mooi. Toen dacht ik, nou, dan heb ik toch wel iets goeds gedaan. Ja, het, uh, het gaat in het boek ook heel erg. Je, je schetst al dat jij en die Wim uh, bepaald niet dezelfde uh, politieke overtuiging hadden. Maar dat jullie ook vaak uh, worstelden met uh, welke kant moeten we doen met de doorzoonfamilie. Ja. Uh, is, is er nog sprake van een soort van vriendschap nu in samenwerking? Of zijn jullie nee, echt helemaal uit elkaar? Hè? Nee, we hebben het we waren echt uit elkaar. We hebben het geprobeerd. Want naast die uh, roman dus, uh, zijn onze albums die wij samen hebben gemaakt opnieuw uitgebracht. En ik heb geprobeerd om met Wim uh, daar samen iets te voordoen, voor te doen. Maar ja, weet je, dat is net als... Uh als weer met je ex iets gezelligs gaan doen. Het, het, het was ook echt een huwelijk. Ik kende de jongen vanaf mijn derde jaar. Toen we uit elkaar gingen, waren we al 25 jaar samen. En uh, we waren vriendelijk tegen elkaar, hoor. En het uh, was fijn dat we elkaar weer zagen... en dat we geen ruzie kregen, maar het was, uh, het, het was er niet meer. De chemie was uh, weg. Ja, en, en de uitgever die uh, jullie een poot heeft uitgedraaid... Uh, uh, in het boek heet hij Vergevelfut... Was die wel met de presentatie? Ik, ik wilde het wel. Ik, ik wilde hem graag uitnodigen. Omdat ik hem volgens mij in de roman toch ook wel wat veren in zijn kont heb gestoken. Want het was een rasverkoper. En hij is voor onze carrière enorm belangrijk geweest. Maar de uitgeverij vond uh, dat misschien niet zo'n goed idee. Die wilde het gezellig houden. Die had het idee, misschien ontstaat aan een scène. Uh, wat, ik niet had, wat ik niet geloofde, hoor, dat was gebeurd. Maar uh, dat hebben we dan maar niet gedaan. Nee, nee, nee. Het eindigt met een cliffhanger. Dat is heel mooi. Je gaat, uh, of althans het personage... Uh, ik, ja, laat ik me toch nee, even ik ben zeggen. Nee, het zelf. Je bent ja. het zelf. Uh, uh, uh, gaat uh, ergens weg en zegt zoiets van uh, voorlopig maar even geen vrouw... en we zien dan op de straathoek, aan de andere kant van de straathoek... zien wij een vrouw aankomen en ze lopen elkaar tegemoet. Mooie cliffhanger. Hoe en is dat wat, afgelopen? En wat denk je? Dat is de huidige mevrouw de jager. Het is niet waar. En daar kun je ook nog een heel boek over schrijven... hoe lang het duurde voordat mevrouw de jager werd. En dat zal ik dan misschien ook nog wel eens doen. Maar inderdaad, dat is mevrouw de jager. Ja, het is een prachtig boek geworden, Gert. Uh, Door je. zonder familie is verschenen bij uitgeverij ogenblik. En uh, er is ook een inbundeling uitgegeven inderdaad, van de eerste vier Dozon strips Dank je wel. Dit is Opium. Aanstaande maandag dan wordt de ACO-literatuurprijs uh, uitgereikt. Een, uh... Door auteurs zeer gewilde prijs. omdat Er ja, dit is 50.000 euro aan, uh, aan verbonden. Maar het winnende boek wordt uh, dikwijls ook een bestseller. Dus één van de twee uh, uh, is reden genoeg om uh, met spanning af te wachten. Uitzending van, uh, van Nieuwsuur uh, Maandag. Mijn volgende gast is schrijver en historicus. Martin Bossenbroek. een van de zes genomineerden. Met zijn De Boerenoorlog. Een werk waar hij afgelopen zondag ook al de Libris Geschiedenisprijs mee won. Had je niet zoiets van, nou ja, één prijs is mooi, ik trek me terug. Nee, ik, ik, ik, ik ben bereid om, als de jury ja. zo uh, ja, ja, heel is om is... Iemand moeten actie... doen. Ja, ja, dat ja. Het, uh, ja, als het vaderland roept, dan... Uh, <laughs> ja. 50.000 euro. Ik begin toch maar even met de Nederlandse vraag. Heb je er ja. al een leuke bestemming voor? Ja, totaal niet. Nee? Nee, helemaal niks. Nee. Ik heb geen idee... Ik weet werkelijk niet wat ik bedoel. Ik, en bovendien, ik hoorde net de weersverwachting. En het gaat maandag uh, stormen. stormen. Dus ik, uh, het, gaat, het gaat spoken uh, in, in Den Haag. Dus ik, ik hou me hard vast. Dus misschien gaat het wel helemaal niet door. Wie weet. Ja, wie, wie weet. weet. Spannend zeg. Um, de Boerenoorlog, het is een lijvig werk. Ik zei het al, het is 600 pagina's, maar het leest uh, als, een, als, een, als een trein. Dankjewel. Uh, uh, ik, ik moet je bekennen, ik ben niet tot de, de laatste pagina gekomen. Want uh, ik had meer te doen deze week. Maar, dus je kent de afloop nog niet? Nou, ik weet wel dat uiteindelijk, uh, er uiteindelijk eigenlijk alleen maar verliezers waren. He, ja, dat klopt. Want schets, laat ik heel kort samenvatten. De Tweede Boerenoorlog in, in uh, Zuid-Afrika die uh, duurde van 1899 tot 1902. Het machtige Britse leger tegen de underdog de boeren... afstammelingen van de Nederlandse kolonisten. De Engelsen die tolereerden daarvoor de boeren min of meer... maar dat veranderde toen er goud werd gevonden... rond wat nu Johannesburg is. Uh, uh, dat is een kort samengevat ja, het, ja. Het, het hele conflict. Ja, ja, je kunt daar een heel dik boek over schrijven... Ja, maar, maar je had het ook heel kort kunnen houden. Uh, dat had gekund, maar dan was het minder spannend geweest, denk ik. Dan ja. was het meer beschrijvend en uh, ja, samenvattend geweest... maar dan, ja, dan, dan, dan had het minder... Uh, uh, uh, aangename uh, lectuur geweest, denk dat, ik. Dus dat, dat is zeker waar. Uh. Waarom wilde je dit boek graag schrijven? Uh, ik kende uh, de, de banden tussen Zuid-Afrika en Nederland... al uit een vorige boek, uit 1996, heb ik Holland op zijn breedst geschreven... over de invloed van Zuid-Afrika en Nederlands-Indië op de Nederlandse cultuur. Mm -hmm. En daarbij had ik, was ik één persoon tegengekomen. Een Nederlander, Willem Leids. Jonge jurist, briljante jurist. 25 jaar, gepromoveerd. Ja. Die een, ja, een rijke carrière tegemoet ging. Maar die werd gehethund, zou je kunnen zeggen... door de president van die boeren, Paul Kruger een bekende naam. Ja. En die ging dat avontuur aan. Nou, een lang verhaal. Ik was hem daarin tegengekomen. En ik merkte dat hij dus een enorm belangrijke rol had gespeeld... als jonge Nederlander in de aanloop naar die Boerenoorlog. En vervolgens ook als gezant van de boeren in Europa... Uh, diplomatiek en ook publicitair nog een, een hele belangrijke vertegenwoordigende ja, rol had gespeeld. Ik dus dacht ik, moet met die Leids. Ik en toen nog ik, iets uh, nou ik, ik, had in mijn achterhoofd die Leids, daar moet ooit iets mee. Yeah. nou um, daar is een tijd lang niks voor gekomen. Andere ideeën, projecten. Ik ben nog een tijdje uit de wetenschap geweest. Ik ben al management en bestuur. dan kom je niet aan. ik een bibliotheek. Ja, klopt. En, maar daar, ja, er was geen ruimte om uh, boeken te schrijven. Maar een paar jaar geleden werd ik benaderd door de uitgever met de vraag van, nou zou het niet iets Jou zijn om een mooi episch verhaal over die boerenoorlog te schrijven. En toen dacht ik de enige aarzeling. Daar is hij. Nou, precies, Willem Leijns. Ja. En dat is dus ja, een van de drie hoofdfiguren geworden. Ja. En ja, je kunt zeggen: de rode draad in het hele verhaal. Want hij, hij speelt de rol van begin tot eind. Ja, uh, hij, hij, hij wordt ambtelijk secretaris. Hij schopt het zelfs tot minister. En, inderdaad, op de duur trekt hij zich terug uit Zuid-Afrika. Maar is dan hier in Europa een belangrijke Absoluut, vertegenwoordiger ja. van, dat, uh, van dat boeren. Uh, van, van Paul Kruger, eigenlijk, vooral. Ja. Ik vond het zo mooi dat hij. Want het zijn vaak details die dat boek uh, zeer de moeite waard uh, maken. Om te lezen dat bijvoorbeeld zijn vrouw, die op het moment dat, dat uh, Kruger bij hen in Zuid-Afrika op bezoek komt, dan maakt uh, zijn vrouw Louise, die ligt boven in bed, en die maakt zich dan zorgen. Want ja, ik lag onder de hand in bed te jammeren over mijn kleed en stoelen. Want u weet dat er niet alleen wijze woorden komen uit oom Paul's mond, maar ook een nodige spulstoel. Ik vond dan ook de verdachte verrassing, uh, verwachte verrassing: gelukkig waren de stoelen er vrij van gekomen. Zo'n ja. mooi detail. Waar, waar kom je dat tegen, vraag ik maar? Nou ja, in, in, in, haar, in de correspondentie Hè. Dus het, is, het is ook een van mijn favoriete citaten natuurlijk. Want het is prachtig, want het, het, het tekent de man. Uh, uiteraard tegenover collega's benadruk ik natuurlijk... de wetenschappelijke analyse die, die voorop staat. Maar, maar ik wil best toegeven dat, ja. dat ik ook niet onberoerd ben... door dit soort uh, ja. Ja, toch inzichtelijke details die, die uit de, de bronnen komen. Dus, dus Louise ja. Leids en Willem Leids, die corresponderen met elkaar. Dus die brieven die heb je gewoon kunnen lezen. Die, die heb etcetera. ik gelezen, dus ja. het is, het is allemaal, er is niks aan verzonnen. Het is allemaal waar gebeurd. En anders zeer uh, tot de verbinding persoonlijk of hij, hij, hij bestaat echt en hij bestond echt... is Winston Churchill, want ja. hij heeft daar... Uh, als correspondent uh, ja. rondgelopen. Nou, hij is de tweede hoofdpersoon en hij was correspondent. Maar je, embedded, hè, dat begrip kennen we tegenwoordig. Ja. Nou, zo embedded als Winston Churchill was, daar vind je niet uh, veel uh, voorbeelden dus van. Dus met want... toestemming van de Britten bedoel je? Ja, absoluut. hij nee. vocht mee. Uh, hij, uh, ja, het is, hij is nog eens embedded, zich, ja. ja. Ja, dat is echt. Uh, meer embedded kan niet. En hij is dus ook betrokken geweest bij een, een, uh, een overval van de boeren op een Engelse transporttrein. En ja, daar, daar, hij, hij was gewapend en hij nam meteen de leiding op zich. En hij werd daarvoor beloond door gevangenneming door de boeren. Mm -hmm. Dus hij is gevangen genomen, ja. kwam terecht in Pretoria. Maar ja, het, het, is, het is echt een jongensboek. Want hij wist op eigen houtje te bevrijden... Heel avontuur via goederenwagons. Ondergedoken letterlijk in een verlaten kolenmijn. Ja, het is echt prachtig om te lezen zoals hij dat ja. dan doormaakt. Gaat hij ook met de fiets Gaat hij nog een eind met Hij is een van de eerste Britten die Johannesburg <lacht> ja, binnen gaat te fietsen. Ja. Dus dat is wel een heel saillant detail voor de, ons Nederlandse hart. Hè, dat daar een Brit de fiets ja, Johannesburg binnen gaat. Ja, het is zingen. grappig dat je het zegt. Want de, de Nederlandse kant, in feite heb je, en dat schijnt nieuw te zijn... heb je de Nederlandse betrokkenheid bij die Boerenoorlog... als een van de eerste... Uh, ja, uh, in kaart gebracht. Ja, toegevoegd. Het is ja. met name in de aanloop naar de, naar de, de oorlog. Ik noemde al Willem Leids. En als je Willem Leids noemt, dan noem je ook meteen... de Nederlands-Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij. Ja. De, de, de, de spoorlijn die dus door Nederlanders werd opgezet en geëxploiteerd. En die spoorlijn... En, en Willem Leids was daar de belangrijke man in. De contactfiguur tussen Zuid-Afrika, Transvaal en het Nederlandse uh, financiële kapitaal ja. en het Nederlandse bedrijfsleven. En die spoorlijn die is dus uh, van levensbelang geweest voor Transvaal... want het was de enige verbinding rechtstreeks vanuit Johannesburg... waar goud was gevonden, naar de Indische Oceaan... Ja. waar de Engelsen geen controle over hadden. En dat, dat zinden ze dus natuurlijk helemaal. En dat zinden de Engelsen op hun beurt helemaal niet... want daardoor zouden die boeren veel te veel politieke invloed ook kunnen krijgen. En dat heeft de, het uitbreken van die boeroorlog zeer versneld. Ja, nou is het verwarrende, of het verrassende moet ik eerder, eerder zeggen... dat je zou zeggen, nou die Engelsen die hebben zoveel wapentuig... die, die ja. hebben geen enkele moeite met die wat showvolle boeren. Ja. Tegendeel blijkt het geval te zijn. Ja, dat zou je verwachten. Maar, maar inderdaad, en ik, nu kom ik weer terug op die spoorlijn... want diezelfde spoorlijn, die Nederlandse spoorlijn, dus de Dutch Connection... Die zorgde ervoor dat de boeren zoveel geld daaraan verdienden. Want er was een monopolie. Ja. Dat ze voldoende geld hadden. om de modernste wapens. de befaamde Mausers bijvoorbeeld. te kopen in Europa, in Duitsland en Frankrijk. en die wapens ook weer ongemerkt in te voeren. Dus de Britten waren... buitengewoon verrast toen, zij, uh, ja, toen die oorlog begon. En zij stuiten op een tot de tanden toe... en zeer modern bewapende ja. vijand... in plaats van ja, die achterbakse en achterlijke boeren. Ja, ja, is, ze, ze slaan hard terug, de Engelsen... door, door ja. veel vrouwen en kinderen in, in concentratiekampen te zetten. Ik zelf gebruik het woord concentratiekampen ja. niet. Want dat heeft de associatie met de Tweede Wereldoorlog. En het is niet, ze zijn niet bedoeld geweest om... Ja, echt als vernietigingskampen... Nee, nee, nee. Maar je concentreert de mensen daar wel. Ja, dat klopt. In de tweede fase, toen de Britten het niet konden winnen... toen werd die, ja, die Gentleman's War, hè, die, die, die oorlog als een jongensboek... Die, die liep gruwelijk uit de hand. Toen werd het tactiek van de verschroeide aarde die de, de Engelsen toepaste... Uh, bevolking werd inderdaad... vrouwen en kinderen van de boeren werden opgesloten in kampen... waar de omstandigheden afgrijzelijk waren. Maar waar een vijfde van hen uh, omkwam van, van, van, van honger, van gebrek aan hygiëne. 28.000 mensen. Precies. Ja. En, uh, maar niet alleen de mensen werden uit het gebied weggehaald. Ook alle, alle vee, alle gewassen in brand gestoken. Vee werd afgemaakt. Ja. En om dat af te maken, werd ook nog, om dat nog helemaal te ver te maken... werd ook het hele gebied afgezet met prikkeldraadversperringen. Dus tienduizenden kilometers prikkeldraad. Wat een bizarre idee is als je dat voorstelt. Ja. Alleen, al, alleen maar om die boerencommando's dus op te jagen ja, en gevangen te nemen. Ja, het is fascinerende literatuur. Er is nog een derde personage waar we niet meer naartoe komen. Dat is Denijs Rijts. Hij vecht mee bij de boeren. Hij vertegenwoordigt het, het boerenperspectief. En ja. hij is degene, door zijn ogen... Uh, zie je wat het effect is van die tactiek van de verschroeide aarde... maar dan als boer. Want hij maakt een bare odyssee... van het noordoosten, duizenden kilometers te paard, te voet... soms vrijwel naakt, gehuld in, graanzakken, uh, in een graanzak naar het zuidwesten. Ja. En door zijn ogen maak je met name die tweede... Gruwelijke fase mee, die beleef je echt alsof je erbij bent. Ja, Martin Bossenbroek, de Boerenoorlog uitgegeven bij uh, uitgeverij uh, Attenemers. Klopt. Ja. En uh, aanstaande maandag, dus uh, in het programma Nieuwshuur, wordt de winnaar van de ACO Literatuurprijs bekendgemaakt. Naast Martin zijn genomineerd Jan Brokke, Wouter Godijn, uh, Joker van Leeuwen en Ilja Leonard vijver Stel, En Allah Schreuder niet te vergeten. Stel nou, je krijgt hem zelf niet, wie gun je hem het meest? Jan, o, het een Jan Brok is een, een non-fictie schrijver, net als ja. ik. De anderen zijn, zijn vooral uh, fictie schrijvers. Dus, ja. Ja, uh, uh, het is een prachtig boek, maar de andere boeken zijn ook prachtig. Dus ja. het is, uh, We wachten het gewoon af. Ja. Maandagavond. Dankjewel, Martin Bosboek. Tijd voor de rubriek De 80 seconden. Elke week geven wij hier 1 minuut en 20 seconden zendtijd zomaar weg. Nou, niet zomaar hoor. Deze uh, keer is het een 27-jarige singer-songwriter die ermee aan de haal gaat. Deze Amsterdammer ontdekte zes jaar geleden zijn muzikale talent op een verjaardagsfeestje. Het is een uit de hand gelopen hobby, maar hij wil er graag zijn brood mee verdienen. En morgen staat hij in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Hij wordt aangekondigd door en aanbevolen door ex-hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Hallo, mijn naam is Jan Linskerk. Ik ken Dirk Jan Smit van For Him Magazine, want daar werkten we allebei. Hij is een begaafde protestzanger met humor, zeg maar de bottillen van de lage landen. En hij heeft het dienst van harte: 80 <laughs> seconden opium radio. De 80 seconden van Dear John. In the night, you are freezing. When the morning comes, you are boiling hot. I can help you fall asleep, babe If you guide me in my search of better luck Are we red? Are we gold? Are we dead? Are we cold? People try to shape my life But in time I realized I can make it on my own It's you I hold Are we red? Are we gold? Are we dead? Are we cold? People try to shape my life, but in time I realize I can make it on my own. It's you I hold. People try to shape my life, but in time I realize I can make it on my own. Wow. Mm -hmm. ja. Mooie binnen de tijd, Dirk Jan Mua. Mua. Mua. Mua. Mua. Dear John. U ziet een reden om verjaardagsfeestjes toch vooral niet te mijden. Leg eens uit. Hoe, hoe, hoe was dat? Je zat in een kringetje, koffie, thee en dergelijke. Nee, het ging iets anders. Oh. Ik vierde met een vriend. Uh, we zijn ongeveer gelijkjarig. En uh, wij vierden samen onze verjaardag. Hij speelt gitaar en een ander vriendje van mij ook. Zij hadden bedacht om uh, te jammen. En ik, uh, ja, ik ging meezingen. En vanaf toen dacht ik: hey, Dit is wel echt. Uh, ja, dit is, is best wel cool. En je speelde al gitaar? Uh, nee, dat heb ik, uh, dat ben ik een jaar later ben ik dat, uh, heb ik dat mezelf uh, aangeleerd. Ja omdat ja, ik kon niet altijd bij die gasten zijn. Ik wilde wel heel graag uh, liedjes zingen. Dus toen ben ik het zelf uh, ja, gaan leren. Ja, ja. ja. protestzangachtig. Tenminste, dat had Jan Heemsker. Ja, dat over. zegt Jan. Ja. Ja, nee, uh, maar die neem je niet serieus. Daar ben okay. ik het... Uh, <laughs> so, ja, ik ben het wel vaker niet met Jan eens. Maar in deze ook. Nee, het is niet per se protestzang. Ik, uh, ik, uh, ik schrijf hele catchy, uh, uplifting uh, liedjes eigenlijk. Die... Uh, ja, gaan over hoop, liefde, uh, reizen en uh, de mooie dingen van het leven. Dus, uh... Catchy, uplifting, mooi. Ja, Morgen ja. de halve finale van de grote prijs ja, van Nederland. Zijn ja. er nog kaartjes? Uh... Nee, het is uh, stijf uitverkocht. Dus uh, ja... En kunnen mensen nog op je stemmen? Mensen kunnen zeker stemmen op de Groteprijs van.nl. En dan uh, zoeken naar Dear John. Oké, okay, Dear John. Dankjewel, Dirk-Jan Smit. Uh, morgen, dus in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. En uh, dat is in de Melkweg in Amsterdam. En op 7, uh, 7 december is dus de finale in Paradiso. Nou, ik hoop dat je erbij bent. Ja, ik hoop. Ja, dankjewel. <laughs> Dan uh, ga ik naar uh, Cornel Maas, want die uh, presenteert natuurlijk vanavond als altijd op je televisie half elf. Wat ga je doen vanavond? Ja, ook een beetje in catching uplifting, mag ik <laughs> hopen dan. <laughs> musical Awards, uh, daar hebben we het even over. Met Annemarie Jong die voor ons het culturele nieuws bespreekt. Maar er zit nog iets meer musical naast al het andere vanavond een opje. Omdat precies een jaar geleden hij gelooft in mij starten. Uh, de musical over het leven van André Hazes en zijn neergang. En Chantal Jansen en Martijn Fiesjes schuiven afgeschminkt en wel, mag ik hopen, althans direct naar de voorstelling aan... Ja. En verder is Aafrand Korsjes de gast. Die heeft haar allereerste toneelstuk geschreven over de relatieperikelen van het moderne leven. Zeer aan te bevelen. En het wordt gespeeld door Lies Vissendijk en Marcel Musters. En die zijn er ook allemaal. Nou ja, Chris Berry en Perquisite zijn er, net als bij jou. En een uh, filmpje of Wim Sonneveld. Nou ja, een hele hoop. Oké, okay, vanavond in Nederland 2, even over half elf. Dankjewel Cornel, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En dit was Opium Radio voor deze week vanuit het De La Mar Theater in Amsterdam. Ik dank Gerrit Jager en uh, Martin Bosboek voor uh, jullie aanwezigheid hier. Um, uh, wilt u reageren? Dat kan de hele week. Op je met AVO.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan muzikale gasten No Blues. En u kunt erbij zijn. We zijn er vanaf half drie tot half vijf. Uh, en op, uh, ik wens je alvast een heel fijn weekend. Straks na uh, half vijf, wat het nu is. Maar goed, dat is een detail. Uh, het, het sportforum met Robert Mayder, met. Uh, meer schaatsen en nog veel meer? Ja, zeker. Toon Gerbrand, van en zijn er te gast. Maar laten we gelijk even naar het schaatsen gaan. 1500 meter, want Emmen Wennemars staat als het goed is op de baan, we van Sebastian Timmerman? 37 jaar jong en hij rijdt tegen Kijverbij, die is 19. Dat scheelt dus 18 jaar tussen deze twee rijders. En Emme Wennemars ligt ook achter op de baan in zijn eerste NK sinds die bijna vier jaar geleden bij het Olympisch kwalificatietoernooi zich niet wist te kwalificeren voor de Spelen van Vancouver. De comeback voor Wennemars, die misschien nog wel de rit kan gaan winnen van voorbij, want hij heeft de laatste binnenbocht. En hij knokt zich terug richting het talent van Jong Oranje. Maar ik denk toch dat het kei voorbij gaat worden... die hier Erben Wennemars, Goedeld Wennemars, erop legt. Ja hoor, voorbij winterrit in 149-18. De tweede tijd achter Patrick Roes tot nu toe. Erben Wennemars 49, 49 En dat is voor een 37-jarige echt een prima tijd. Derde voorlopig. Gaan we straks over doorpraten vanzelfsprekend. In de NOS langs de lijn tot zes uur. Eerst het nieuws van half vijf. Het NOS-journal gelezen door Mark Visser. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Enkele honderden mensen hebben vanmiddag op het Malieveld in Den Haag gedemonstreerd... voor het behoud van Zwarte Piet. protest was georganiseerd door de 16-jarige Mandy Roos uit Den Haag. De aanwezigen, onder wie enkele tientallen Zwarte Pieten zongen Sinterklaasliedjes. Tijdens de demonstratie werd een verzameling Facebook-petities aangeboden... aan PVV-Kamerlid Joran van Klaveren. En hij zal de likes meenemen naar de Tweede Kamer. De makers van de petitie, of eigenlijk uw petitie... die goed is voor 2,1 miljoen likes, wisten daar niets van. Zij vinden het wel leuk dat het gebeurd is... maar benadrukken dat het niet de officiële bestemming van hun petitie is. In Rome heeft een man twee maanden voorwaarlijke celstraf gekregen... omdat hij zijn auto dubbel had geparkeerd. Dubbel parkeren is een grote frustratie voor veel Romeinse autobezitters. De man die de straf heeft gekregen... had zijn auto naast die van zijn buurman geparkeerd... waardoor die niet meer weg kon. En bij de NK-afstanden in Heerenveen is Irene wust voor de vierde keer kampioen geworden op de 3 kilometer. Ze versloeg in de slotrit in een rechtstreeks Jorien Ter Termors, die gisteren nog de 1500 meter won. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer: Marco Polof. Het is vandaag. Ja, daar is de microfoon. Met vandaag eigenlijk best aardig weer. Met zonnige momenten hier en daar nog een enkele bui. Maar het is nu op de meeste plaatsen droog. dat blijft het voorlopig ook nog wel. Opklaringen houden we ook met in de nacht temperaturen die gaan dalen naar een graad of 13. In de nacht raakt het bewolkt en gaat het van het zuidwesten uit regenen. Morgen eerst wolken en wat regen. Later van het westen uit ook wel weer wat opklaring, Een beetje zon. Dus nog een paar buien. Kan ook onweer bij zitten. En het gaat al stevig waaien in de kustgebieden hard. Windkracht 7. En daarbij temperaturen tussen de 14 en 16 graden. En de wind doet er maandag nog een schepje bovenop. Acht of negen bovenop. Kans dus op een storm aan zee. Misschien zelfs wel een tien. Is allemaal nog niet heel erg zeker. Maar het waait sowieso fors. En er komen ook zware windstoten voor. Tot misschien wel 100 km per uur. Een echte herfstdag met wat zon en een paar buien. En de meeste wind in de loop van de middag en aan het begin van de avond. Dan de dagen daarna rustiger weer. Maar ook minder zacht. Temperaturen overdag nog een graad of twaalf. En het is zeker nog niet droog. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Bunschoten een file van 3 kilometer. Verderop bij Muiden-Oost ook 3 kilometer. De A12 dan, Den Haag-Utrecht, bij Woerden 2 door wegwerkzaamheden. En ook een file van 2 kilometer staat er op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Hoogvliet. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is de Botlektunnel dicht. Het verkeer richting Europoort moet dus via de Botlekbrug. Door een stroomstoring rijden er tussen Raalte en Wierde geen treinen. Treinreizigers tussen Zwolle en Almelo hebben daardoor ruim een uur vertraging. Langs de lijnen met Robert Maeder. Ja, goedemiddag. Welkom bij NOS Langs de Lijn. Met straks natuurlijk het sportforum. Met uh, gasten Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ. En Valentin Driessen, journalist van De Telegraaf. We blikken terug onder meer op de Champions League week. Met name die van Ajax. De overname van Vitesse komt langs. De ontwikkeling in het zwemmen. En natuurlijk nog veel meer. Maar het schaatsen staat centraal. De weken afstand in Herenveen. De 3000 meter hebben we gehad. De eerste 500 bij de vrouwen ook. 1500 meter mannen is bezig. En de tweede omloop van de 500 meter. Die krijgt u ook nog uh, vanmiddag. Eerst even naar Sebastiaan. Met, zo komen we over de 3000 meter, te spreken van de vrouwen. Eerst even over Wenemars, want uh, dat moest even kort. Hoe uh, schat jij zijn prestatie in, zijn comeback? Nou ja, uh, heel knap voor een 37-jarige en iemand die uh, ruim drie jaar gestopt is geweest... Uh, hij heeft natuurlijk wel marathons gelopen, marathons ook geschaatst. Maar dan 1, 49, 49 rijden, dat is uh, heel goed. Maar je ziet toch dat de jonkies hem voorbij zijn gestreefd. Want er staan drie uh, jonkies voor hem. Thomas Krol heeft juist <coughs> zijn snelste tijd gereden, 21 jaar. en 47, 88, Patrick Roest en Kai voorbij. Twee tieners nog staan daarachter op plaats 2 en 3. En dan komt Erwin Wendemars. Ik denk dat als je de leeftijden van die uh, eerste drie bij me optelt, dat had je net zo... Nou, dat nog net niet hoor. Nee, zo ergens het nee. niet. Hij komt er net niet op die 37 uit. Maar hij is wel veel ouder dan de rest. En misschien is het ook maar goed ook... dat hij voorbij is gestreefd inmiddels door de jonkies, hè? Ja, eigenlijk wel. Het zou niet goed zijn... als hij uh, op 40 jaar leeftijd nog steeds goud zou pakken. Uh, voor de sport ook niet. Irene Wüst heeft uh, de Nederlandse titel... op uh, de 3 kilometer binnen. Jorien ten werd tweede. Uh, gisteren werd ten nog Nederlands kampioen... op de 1500 meter. En vandaag dacht Wüst met een vraagteken... dat doe je geen tweede keer? Ja, dat was een prachtig duel. Ze reden in de laatste rit tegen elkaar. En uh, ook al is het pas oktober en zijn de Olympische Spelen in februari, daar draait het allemaal om en is het Olympisch kwalificatietoernooi eind december. Toch is iedereen wust een sportvrouw die altijd wil winnen. En dus knaagde het denk ik toch wel een beetje aandacht... dat ze gisteren niet won van Jorien Temors. Dat ze derde werd op die 1500 meter. Ja, wat is het dan mooier om in een rechtstreeks duel Jorien Temors te kunnen verslaan. Het was ook echt een duel op de baan. Uh, ze reden ook echt niet alleen tegen de klok, maar vooral ook tegen elkaar. En dat uh, maakte er een hele mooie rit van. Terwijl ik trouwens ondertussen ook even naar die 1500 meter kijk. Want ik heb Wouter Oldeheuvel op de baan. Die terugkeert naar een jaar vol met blessures waarin hij helemaal niks kon doen. En Wouter Oldeheuvel reed er net maar ietsje langzamer dan Thomas dus komt misschien nu wel een nieuwe snelste tijd aan op deze 1500 meter van Wouter Woldeheuvel. Ja, 1.47.54 is nu de snelste tijd. Terug naar Irene Wust. Die won dus van Jorien Ter Wint ook de 3 kilometer in een kampioenschapsrecord. En de race van Wust voelde ook veel beter aan dan die van gisteren. Ja, nou gisteren zaten wel dingen in die beter konden en die weken moesten. En, uh... Ja, goed, daar werd ik dan ook uh, derde mee. Het was geen perfecte rit en uh, vandaag was het ja, was gewoon een rit die, die, die uh, een stuk beter was. Ik uh, ja, kon mooi met Jorien mee, we konden samen een hele mooie race maken en het uh, ja, was gewoon top. Ja, dat zei Jorien ten Mors zelf ook. Dat zei er juist enorm van genoten dat het zo'n strijd werd, ook op het ijs. Ja, het was een hele mooie strijd en het was elke keer een beetje stuifwisselen wie er onderdoor kwam. En, uh, Gelukkig was ik degene die vandaag langs het eind en, um, of trok. En uh, ja, dat voelt goed. Ik bedoel, het is gewoon... Uh, ja, 4 is gewoon onwijs hard. Het ja, gaat een enorm hard, hè, dit weekend al? Ja, het gaat een bizar hard. Ook in de breedte. En uh, ja, dat is, uh, dat is heel goed voor het Nederlands schaatsen. Dat is heel mooi om te zien. En ik denk dat we met z'n allen zo uh, een hele mooie show uh, van maken. Waar dameschaatsen de afgelopen jaren toch wel een beetje... Uh, nou ja, toch wel jaren heeft gehad dat het een beetje stil stond, is het nu uh, absoluut uh, een heel hoog niveau. Ja, dan heb je vorig jaar uh, laten zien wat jouw allerhoog, allerhoogste niveau is, hè. al enorm goed gepresteerd. Maar word jij hierdoor ook getriggerd dat je niet op je lauwe kan gaan rusten in dit Olympische seizoen? Ja, zeker. En uh, dat weet ik natuurlijk wel, want ik kijk natuurlijk ook altijd naar de buitenlandse concurrentie. Maar het, het, het schudt je wel wakker en het houdt je wakker en het is toch een Olympische seizoen. Dus je wil uh, extra je best doen en... Uh, ik zich het draai ik een blauwdruk ten opzichte van vorig jaar. Ja, ik weet waar dat eindigde. En als ik dan zo al begin, dan uh, ja, dat geeft dat veel vertrouwen. Vol vertrouwen, Irene Wust. Maar dat belooft nog wat, uh, Sebastiaan, voor de rest van het seizoen. Die, die strijd uh, tussen Wust en Ter Morst. Of, of, of verwacht je dat dat in het voordeel van Wust uiteindelijk uh, beslist gaat worden? Ja, ja sowieso uh, zien de dames elkaar pas terug, volgens mij, op het Olympisch kwalificatietoernooi. Want uh, Jorien Ter slaat de wereldbekers in Calgary en Salt Lake City over. Omdat er... Tegelijkertijd met die wereldbekers lange baan hele belangrijke wereldbekers shortreck worden verreden. Uh, namelijk dat uh, de Olympische kwalificatietoernooien, waar de plekken per land worden verdeeld. Dus dan gaat ze shortrekken. En uh, Mors wil dan graag de wereldbekers in Astana en Berlijn op de lange baan wel weer gaan rijden. Maar daar rijdt iedereen wust waarschijnlijk dan weer niet. Hm. Dus zit het er dik in dat ze dus elkaar uh, pas eind december hier in Tiaf bij het Olympisch kwalificatietoernooi pas weer uh, gaan treffen. Maar uh, ze jutten elkaar op. Dat was uh, gisteren mooi. ...om te zien op de 1500 meter. Toen reden ze niet tegen elkaar. Vandaag dus wel op de 3 kilometer. En dat was, uh, was net zo mooi om te zien. Terwijl ik ook nog even met een schijnhoog keek naar de baan... ...waar nu Rian Ket op, uh, op het ijs rijdt. En die gaat de tijd van Wout Roldeuvel weer verbeteren. Ja, Rian Ket, vier jaar geleden Nederlands kampioen. 1.46.98. 98. We komen ook op deze afstand langzaam... ...maar zeker in de buurt van het kampioenschapsrecord... ...op de 1500 meter bij de mannen waar nog vijf ritten te gaan zijn. Maar terug dus naar uh, Jorien Tamors. Gisteren won ze sneller dan Wust. vandaag verslagen in een rechtstreeks duel door Irene Wust, Maar toch had ze genoten van die strijd met Wust En ze had ook gewoon een lekkere drie kilometer gereden. Nou ja, ik denk gewoon een goede rit. En voor het eerst eigenlijk uh, ja, echt in een gevecht met iemand tijdens uh, races. Voor mij ook een hele nieuwe ervaring. En uh, ja, dan is het echt een mooie race. En ja, Irene gewoon, uh, ja, waardige winnaar. Gewoon uh, goed gereden en, uh, ja, ik ben ook gewoon tevreden met mijn tweede plek. Jij noemt dat gevecht, hè? Jij bent dat wedstrijdbeest, wat, jou, wat dat juist leuk vindt. Ja, zeker. Dat is iets waar, waar ik van hou, met schaatsen. Uh, ik merk ook meteen dat ik wat meer plezier aan het drieven be beleefde dan dat ik uh, een paar keer eerder heb gehad. Dus. Wat voor seizoen gaat het worden tussen jullie, tussen jou en Wust? Geen idee. Ik denk dat dit, uh, dit is heel mooi was. En laten zien dat we ja, nog gewaagd aan elkaar zijn. En, uh, ik kan nog veel moois uh, bieden komend seizoen. Jorien Termos was dat tegen uh, uh, collega Steven Dalenboud. Zo gaan we door met de 1500 meter mannen. Eerst even een rondje langs de Veldi in de studio. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteit. Ik zei al, Tom Gerbrands en Valentijn Driessen zijn hier te gast. Valentijn, uh, opnieuw uh, welkom. Uh, we vragen altijd eerst naar het moment van de week. Ja, Wat is jouw moment? Nou ja, toch uh, slaat dan de scoringsdrift van uh, Slater. De manier waarop hij scoort. Het blijkt wel dat hij echt uh, ja, eigenlijk ver boven de materie lijkt, uh, lijkt te staan... Als je die hakbal zag voor Parijs in de competitie. En dan afgelopen woensdag, meen ik tegen Anderlecht weer. En het, ja, het lijkt wel of hij aan het trainen is. Zo'n trainingspartij, je loopt het veld op. En, uh, ja, je geeft de bal aan hijs en hij vliegt de, de kruising in. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dan en, ik kreeg een staande ovatie hè, toen hij uh, van het veld ging. Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Nee, en, en tegelijkertijd uh, heb je dan de loting gehad voor uh, de playoffs voor uh, 2K. En dan gaat één van de twee gaat afvallen. Ronaldo of Slater. Nou Voor het WK is dat een absoluut verlies. Want ook Ronaldo ja, liet tegen Juventus ook weer dingen zien... waarvan je denkt, ja, is dit, uh, kan, kan dit eigenlijk wel op een voetbalveld? Ja, snap ik. Tom Gerbrands, ook weer welkom. Uh, ja, jouw moment van deze uh, voor jouw uh, reislustige week, ongetwijfeld? Ja, <laughs> ja wij kregen dan die momenten mee in Kazachstan. En er, er waren er voor mij twee. Eh, wij werden verrast door het feit dat Vitesse in één keer een andere eigenaar kreeg. Dat was toch ook wel weer nieuws. Van hoe gaat dat allemaal en gaat het allemaal zo makkelijker in Nederland? Maar misschien komen we straks even terug. En ook wel dat uh, Gert-Jan van Beek weer een nieuwe club had. En weer aan de slag kon de Bundesliga, wat heel graag zelf wilde. En dat, uh, dat is helemaal fantastisch, denk ik. Want dat ja. heeft hij altijd dromen gehad naar Nederland in de Bundesliga. Dus dat is helemaal heel mooi. Ja, over Gert-Jan kwamen we inderdaad aan het einde van de uitzending. Wilde ik daar nog even terugkomen, maar dat kunnen we nu in één moeite door doen... nu je toch aanroert. 1-1 uh, uh, gespeeld met Nürnberg bij, uh, bij Stuttgart. Is het ook lekker voor jou dat je hem net... Uh, uh, nou, op straat wil ik niet zeggen, dat klinkt zo onvriendelijk... maar het is wel zodanig gebeurd... Uh, dat hij dan gelijk weer een nieuwe club heeft en daar dan ook succes heeft? Ja, het is, uh, kijk, het is zo dat... Uh, ik heb dat, uh, iedereen uitgelegd hoe dat gegaan is bij, uh, bij AZ. Het was een heel proces. En op een gegeven moment uh, konden wij zeg maar, als directie... niks anders doen uh, dan op deze manier beëindigen. Ik heb ook met hem als coach erover zitten praten. Ik ben zelf ook coach geweest. En dan zie je dat op een gegeven moment... dat op een gegeven moment niet meer te houden is. Maar als mens, ik heb altijd heel goed door een deur gekund. En uh, dan gun je hem ook het beste. En uh, voor mij is het voor hem ook sneller gaan dan hij gedacht heeft. Want mm -hmm. we, normaal is het wel goed om even een bepaalde periode... eventjes uh, te reflecteren even op alles. af te bouwen, ja. ja hij uh, heeft altijd groep Twee jaar geleden al. Ik wil graag een keer naar de Boemers Dat past bij mij. En als die kans dan komt, dan begrijp ik wel dat hij hem aangrijpt. En ik ben ook heel blij dat hij daar in het werk is en dat hij een goed resultaat gemaakt. Heb je hem dat ook laten weten via een smsje of een WhatsApp of zoiets. Ja. Ja. ook, ook uh, to, uh, een, Toen hij meldde ons keurig dat hij een nieuwe club had. Mm. Want we hadden hem ook gebeld toen ik advocaat uh, bij ons coach werd, meldde ik hem dat ook altijd keurig eventjes. En uh, vlak voor de wedstrijd hebben we nog een bericht gestuurd om even succes te wensen. Mm. Dat hebben meer mensen bij AZ gedaan. Dus die verhouding is op dit moment wel zo. Ja, Valentijn, heel kort, ja. goede club voor hem. Ik denk, denk het wel, wat Toon zegt uh, in Duitsland. En, uh, de balken van die blokken die kwamen al op hem af, uh, vertelde hij. Na tien, uh, tien dagen, twee weken. Dus uh, het is goed dat hij zo snel een club heeft gevonden. Ik denk ook niet dat het iemand is die een uh, half jaar uh, op zijn lauweren moet uh, rusten. Of ja. een uh, sabbatical. Uh, daar zit gewoon veel te veel energie in. En ik denk dat hij in de Bundesliga... Vond ik zelf ook wel een goede competitie voor hem. Ook vanwege zijn uh, karakter-eigenschappen. Hm. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Ja, goed. We gaan het, uh, we gaan het zien. We gaan naar het uh, schaatsen terug. Want uh, dat begint zich langzaam te ontwikkelen richting de finale. Uh, Paulien van Neutekom is er ook. Samen met Sebastian Timmerman. Die kijken nu naar, als het goed is, Kjeld Nuis en Koen Wij. En dat is een rit met veel symboliek. De negende rit van de twaalf in totaal op deze 1500 meter. Valse start aan het begin trouwens van die rit. Dus is de rit nog niet begonnen. Had wel zo moeten zijn. Kjelt Nuis was veel te vroeg weg. Uh, negende rit dus in de wetenschap. Dat Rian Ket met 1.46.98 nog altijd de snelste tijd op zijn naam heeft staan. Ik zei het al. Een rit met veel symboliek. En dan moeten we terug naar het vorige seizoen. Dit toernooi deze enkele afstanden. Toen werd Kjelt Nuis Nederlands kampioen. Maar hij had niet de snelste tijd van de dag. Die snelste tijd van de dag was voor Koen Verwijs, een tegenstander van nu. Die reed toen 1.45.79 en was daarmee bijna een seconde sneller dan Kjeld Nuis. Maar Koen Verwijs maakte een verkeerde wissel. Die had namelijk toen voorrang moeten verlenen aan Pim Schipper. Dat deed hij niet. En dus werd Koen Verwijs toen gedisqualificeerd. En kreeg Kjeld Nuis de titel, als het ware, cadeau in zijn schoot geworpen. En dus is het dan wel saaiant dat ze nu tegenover elkaar staan. Of beter gezegd schuin achter elkaar in dit geval. Want Koen Verwijs in de buitenbaan start 2 moet goed zijn. En nu is die start wel goed... De buitenbaan start ietsje voor Keltnuis in de binnenbaan. Zo om dat verschil van de eerste bocht, Koen bij de buitenbocht, Keltnuis de binnenbocht op te heffen. Koen van de man van TVM tegen de man van Brent Loyalty. De ploeg van Jacques Ori. dat is dus uh, Kjeld Nuis. Nuis, de betere sprinter van de twee, is op weg naar de opening. En dan komt hij door in 23,58. Dat is drie tiende dan al sneller dan Rian Ket. Maar, Paulien van komt. als je Ket vergelijkt met Nuis... ...dan moet Nuis het verschil ook wel in het begin maken, denk ik. Hè? Ja, Nuis is natuurlijk de sprinter. Dus die, uh, je zag ook heel goed dat hij de eerste binnenbocht echt naar, naar, uh, naar Koen uh, van Weijen heen trok. En hij moet het inderdaad van die eerste ronde hebben. En je ziet ook wel hier dat zijn de eerste ronde wel... Uh, een stukje sneller gaat dan, uh, dan Koen Verweij, zoals het eruit ziet. En hier komt dan die uh, doorkomsttijd, 25-7 voor Kjeld Nuis. Inderdaad, drie tiende sneller dan Koen Verweij, Die nu moet gaan inhouden, oh ja, in de, de binnenbocht. Want anders dan uh, is het uh, l'histoire surrepet. De geschiedenis herhaalt zich. En dit keer uh, heeft Koen Verweij dat allemaal goed in de gaten. En geeft hij wel de voorrang aan de rijder die dat behoort te krijgen. Namelijk de rijder in de buitenbaan. En dat was dus Kjeld Nuis. Betekent automatisch natuurlijk wel dat Koen hier schade mee uh, oploopt. Dat hij tijd verliest. Kjeld Nuis trekt door. Maar je ziet de versuring toeslaan. Je ziet dat hij een beetje in moet houden bij het ingaan van de voorlaatste bocht. We rijden de laatste ronde in. 1.17.05 voor Kjeld Nuis. Wel bijna negentiende van een seconde sneller dan Rian Ket was in deze fase van de wedstrijd. Maar nu komt Koen Verweij terug. Heeft meer snelheid dan uh, uh, Kjeld Nuis. rijdt op de kruising al richting dat donkere zwarte pak toe van Kjeld Nuis. En dan komt Koen Verweij onderdoor. Ja, Koen Verweij heeft Kjeld Nuis te pakken. Hij is zij en voorbij. En Koen Verweij gaat deze rit winnen. En dat gaat hij denk ik ook doen in de snelste tijd? Jazeker 1, 46, 22 dat is de snelste tijd dus tot dusver ondanks die lastige wissel voor Koen en Kjeld Nuis dus met 1, 46 94 verslagen door Verweij wel de tweede tijd tot nu toe. Dit was ook echt een rit Paulien dat zagen op de drie kilometer ook met Wus tegen Termors. Dat de twee rijders elkaar echt als tegenstander gebruiken. Is, is dat lekker of is dat aan de, soms ook lastig dat je nou, misschien iets te veel wil? Nou ja, je moet wel altijd zorgen dat je wel je, je eigen race blijft rijden. In die zin dat je niet uh, te veel bezig bent met de tegenstander. Dat je wel technisch blijft rijden vooral. Want je ziet ook vaak genoeg dat, dat twee mensen, twee strijden tegen elkaar. En dan wordt de techniek... Uh, nou ja, dan ben je alleen maar aan het vechten en niet hard aan het schaatsen. Maar zij laten toch wel hier zien dat uh, nou ja, Kjeld pakt in het begin en... Uh, en uh, Koen die komt echt aan het eind dichterbij. En die, ja, ze hebben, maken een profijt van elkaar. Dat klopt. Koen die uh, gisteren in ieder geval de wereldbekers ook bereikte op de 5 kilometer. Want de snelste 5 per afstand uh, mogen internationaal gaan rijden in de eerste 4 wereldbekerwedstrijden van 2013. Ook dat telt nog mee. En nu krijgen we in de tiende rit Douwer de Vries en Jan Blokhuizen. Douwer de Vries, de marathonrijder eigenlijk die tegenwoordig bij TVM rijdt. En Jan Blokhuizen die bij TVM reed vorig seizoen. Maar dat boterde niet lekker. Uh, Jan Bo Blokhuizen is overgestapt naar 10. Corendon, maar hij heeft geen lekker begin van dit seizoen. Die, uh, zei, die voor, zei die vanmorgen ook nog, kwam niet lekker terug van het laatste trainingskamp. Even wat zitten rommelen met zijn uh, schoenen, met zijn schaatsen dus. En dat uh, pakte allemaal niet lekker uit. Gisteren vierde op de vijf kilometer. Dat was wel genoeg om de wereldbekers te bereiken, maar hij kreeg toch een slaag van Sven Kramer. Kramer is er nu niet. Die laat de 1500 meter voor wat het is. Blokhuizen is er wel. En die heeft nu voorrang op de kruising. Pakt dit net goed uit. Dan moet uh, Douwe de Vries nu komen. Ja, en dan zie je toch dat Douwe de Vries die ervaring van de lange baan net niet genoeg heeft. Als die direct naar rechts was gegaan, Pauline, had dat gekund. Maar ja. ja, nou, dat is altijd wel weer echt, uh, echt inschat op dat moment, en dat moeten schaatsen natuurlijk zelf doen. En Douwe is natuurlijk niet de, de sprinter, of de, de, de, het is een maratonrijder die niet de snelheid heeft van Jan Blokhuizen. Dus hij heeft het denk ik misschien wel goed ingeschat, want Jan had gewoon veel meer snelheid. En het zou zonde zijn dat je, nou ja, dat je de tegenstander eruit rijdt. Toch moest Douwe de Vries inhouden. Betekent ook dat hij nu op de kruising uh, ver achter Jan Blokhuizen aanrijdt. Blokhuizen die de buitenbochten ingaat in deze voorlaatste ronde onderweg dus naar de bel. Maar Douwe de Vries knokt zich via die binnenbocht uh, toch weer aardig terug richting uh, Jan Blokhuizen in dat rood met witte pak van Team Correct. De bel klinkt dus voor de laatste ronde. 1, 9, 10, 11 betekent dat Blokhuizen bijna anderhalve seconde langzamer is dan Koen Verwij. En je ziet ook inderdaad, ja, nu herhaalt de geschiedenis zich, dat de rondetijd de net van Douwe de Vries beter was. Maar die moet nu andermaal inhouden voor de tweede keer dus. Omdat Jan Blokhuizen de voorrang verdient vanuit de buitenbaan komen. Het betekent dat hij nu echt gezien is, Douwe de Vries. De net konden zich nog terugknokken, nu niet meer, want we zitten al in de laatste ronde. En Jan Blokhuizen gaat deze rit winnen, maar de 1.46.22 van Koen Verwij gaat erbij. Lange na niet aan, dan blijft staan als snelste tijd. Sterker nog, Blokhuizen staat nu al vijfde. En er komen nog twee ritten, dus vier rijders. Dus zit het er dik in dat Jan Blokhuizen op deze 1500 meter uh, naast die wereldbeker tickets gaat grijpen. Twee ritten nog te gaan. Koen Verwijs staat eerste. Kjelt tweede. Ja, we krijgen nog Rens Rottevel, Maurits Vriend, die gaan nu zo tegen elkaar rijden. En dan Tuitert en Groothuis in de laatste rit. Op een afstand, Paulien, waar het eigenlijk een tombola is wat betreft favorieten. Er zijn er zoveel. Ja. Ja, het zijn inderdaad heel veel. En uh, als je ook kijkt, ja, het is ook wel spannend straks, zeg maar, internationaal gezien, van uh, wie plaatst zich en hoe staan we straks ook uh, internationaal in het veld. Omdat natuurlijk afgelopen jaar stonden wij niet op het podium op het uh, WK afstanden. En uh, Terwijl een aantal jaren ervoor stonden we dat wel. Dus het is wel interessant hoe dat, uh, of we die stap weer uh, kunnen maken. Het is straks. een afstand inderdaad waar Nederland uh, ja, de laatste seizoenen niet best reed. Sven Kramer in 2008 in Nagano, Zilver. Dat is de laatste keer dat er een in Nederlander inderdaad op het podium stond van de Weken afstanden Nu een jonge rot, Maurice Vriend, 21 jaar tegen een ploeggenoot van een Rens Rotterveel. beide uit dat uh, team Corendon, de ploeg van Jan van Veen, die uh, volgens mij ziek terug naar zijn hotel is gegaan. en inderdaad ik zie daar op de kruising staan. Zij begeleidt nu Rens Rottevel en Maurice Vriend. Dus even een uh, drukke periode. Drukke, dikke anderhalve minuut voor uh, Renate Groenewold. Maurice Vriend die vorig seizoen bij de NK afstanden al opviel. Maar vooral bij de eerste wereldbeker die hij toen won. Maar later in het seizoen toch wat wegzakte. Opent nu in 24-09. Dat is een tiende langzamer dan de openingstijd van Koen En Rens Rottevel. ja, ook daar gaan we weer een probleem zien bij de kruising. Zit in de binnenbaan. Moet dus de voorrang verlenen. Lossen ze wel aardig goed op. Zijn ook Ploeggenoten, Rottevel hield ietsje in en uh, Vriend konden daardoor aan langs de buitenkant omheen. En nu in de binnenbocht het verschil gemaakt, komt ruim uit. Komt even in de buitenbaan, keert op, uh, op tijd terug naar de binnenbaan. En dan eens kijken, de eerste volle ronde gaat in 26,2 seconden. En dat is, ruim, dat is bijna een seconde sneller dan de eerste volle rondetijd van uh, Rens Rottevel. Maar Maurits vriend, uh, Paulien, moet het echt helemaal alleen doen, hè? Hij moet het inderdaad helemaal alleen doen en... Uh... Ja, hij laat zien in het eerste rondje dat hij... Uh, hij, zit wel, ja, hij zit wel onder de tijd, dus hij rijdt wel heel netjes. Hij is technisch rijdt het ook uh, een goede schaatser. En Ja, kijk, hij, hij, je ziet zelf dat hij heel erg knokt. Hij beweegt nu iets meer met zijn lichaam, maar het gaat nog steeds wel... Uh... Ja, het ziet er wel goed uit. 28-1 in deze ronde betekent wel bijna twee ja. seconden verlies. Dat is te veel. Op een 1500 meter valt ook op de kruising. Eigenlijk bij het uitrijden van de bocht. De kruising opvalt hij ietsje stil. Gaat wel de rit winnen van Rens Rottevel, Want die is na die moeizame kruising niet in staat geweest om zich nog terug te knokken in deze rit. Oei, oei, oei. Wat een moeizame laatste bocht. Ook voor Maurice Vriend. Die meer glijdt dan nog afzet in die laatste bocht. 1.46-22 blijft ook lang staan voor Koen van wij hebben een 48, 68, oei, oei, oei, achtste. Dus geen wereldbekers voor Maurice Vriend die daar ook uh, behoorlijk pissig om is. En terecht, want vorig jaar uh, riet hij die dus nog wel naar zijn bronzen medaille op dit toernooi. En hij maakt ook uh, zo'n gebaar En Rens Rottevel, waar zien we die terug? Op de 15e plaats. Die is ook langzamer dan Erwin Wennemars. Wennemars die ondertussen gezakt is naar de dertiende plek op dit Nederlands kampioenschap. Afstanden met nog één rit te gaan. Mark Tuitert, 33 jaar. Tegen Stefan Groothuis, 31 jaar. Dat zijn tot en met twee seizoenen geleden ploeggenoten geweest. Toen ging Tuitert naar de ploeg van Gerard van Velden. Speelt dat er nog een beetje mee denk je Pauline? nu? Nou ik denk zij staan daar nu aan de start. En het enige wat nu voor hen meespeelt is uh, om zo snel mogelijk die uh, 1500 te rijden. En vooral te focussen op, uh, ja, op, op, op de eerste op de bocht. Je rijdt hem echt van, van, van stuk naar stuk zeg maar. Je bent niet bezig met de finish maar uh, gewoon zo hard mogelijk rijden. Dus daar zullen ze nu vooral op focussen. Mark Tuitert, de Olympisch kampioen natuurlijk van Vancouver. Op deze 1500 meter gestart in de binnenbaan tegen Stefan Groothuis. Mark Tuitert doet voor de veertiende keer mee aan de NK afstanden. Maar behaalde nog nooit de gouden medaille. Misschien is dit wel de kans voor hem om een afstandstitel te gaan behalen. Wel vijf keer zilver en vijf keer brons. En vooral op de 1500 meter was hij altijd erg succesvol. Groothuis start goed. Ik vond Groothuis trouwens gisteren op de 500 meter ook al goed rijden voor de voormalig wereldkampioen Sprint. Die nu een heerlijke kruising heeft. Want hij kan heerlijk gebruik maken van zijn opponent. Naar dat paars met witte pak. Met een beetje blauw er ook in. Van Mark Tuyten toeschaatsen. En dan het verschil een beetje maken in de binnenbocht. Maar ik zeg met recht een beetje. Want het verschil is niet groot. het gaat goed mee in de buitenbocht. Toch zie je in een rondetijd dat Grootas nu drie tienden van een seconde heeft gepakt. In de eerste volle ronde. Ten opzichte van Mark Tuyten. 49-17 de uit voor tijd voor Stefan Groothuis. Nu is het de beurt aan Tuitert om terug te keren op weg dadelijk naar de bel. Hij heeft twee binnenbochten gezien vanaf de kruising om dat verschil goed te maken met Groothuis, maar het lukt hem nu nog niet. Nee, Stefan Groothuis behoudt de voorsprong in de buitenbaan met het ingaan dadelijk van de laatste ronde. Koen Verwijs een tijd. Was hier een, een 16.88 voor Groothuis. Die een verschil heeft opgebouwd van bijna 18e van een seconde. Ook Tuitert is sneller dan de tijd die Koen Verwijs bij het ingaan van de laatste ronde. Tuitert Valt een beetje stil op de kruising. Maar ook Groothuis heeft het niet gemakkelijk meer. Het ijs is ook behoorlijk wit uitgeslagen. En dan de laatste bocht. Tuitert in de buitenbocht. Blijft verlopen Groothuis voor. Blijft verlopen Groothuis voor. Ja, hij blijft Groothuis voor. Tuitert gaat de rit winnen. Groothuis valt stil. Dit is dan de kans voor Tuitert om eens een keer een Nederlands kampioen te worden. Of wordt hij het niet? Nee. De titel gaat naar Koen Verwij. Want Tuitert geeft ook te veel toe in de slotronde. Tuitert wordt vierde. Dus is Koen Verwij Nederlands kampioen. Wordt Kjeld Nuis tweede. En Rian Ket Derde. En Mark Tuit, het strand is op de vierde plaats. Koen verwij pakt voor het eerst in zijn carrière een uh, titel op de NK afstanden. En deze rit, Paulien, ja, het vernein zat hem in die laatste ronde. Hè? In die laatste ronde, ja. Want eigenlijk denk je van, uh, dat, dat Steven die kan naar Mark toe rijden. En dat blijft ook te gebeuren. Maar op een gegeven moment zie je Mark verder. Ja, die, die, zie, je, die zie je eigenlijk weer de afstand nemen. Maar het komt niet omdat Mark echt veel harder gaat rijden. Maar het komt omdat, omdat uh, Stefan ook minder gaat rijden. En ja, ze, ze, ze verliezen echt in de laatste ronde. Heel grote fout, verliezen ze de rit. En dus neemt Koen Verweij revanche op vorig seizoen. Toen was hij het snelste, maar werd hij gediskwalificeerd. Nu is hij het snelste en blijft hij dat. Koen Verweij, Nederlands kampioen op de 1500 meter. Kijk, mooi. Mooi slot uh, van dit eerste half uur van uh, NOS uh, langs de lijn. Zometeen natuurlijk het volgende vervolg na het internationaal van vijf uh, uur... met hier nog steeds het uh, Tendries en Toon Gerbrands. Dan gaan we het hebben over de Champions League. We gaan het over uh, de verwikkelingen in uh, de zwemsport hebben. Uh, coach die wegloopt. Dan noem ik krombe Wie -Joyer die wegloopt, beter gezegd. Uh, van uh, Marcel Wouda, die een andere baan heeft toegezegd gekregen. Hoe moet dat nu met die centralisatie van de sport? En Vitesse werd verkocht. Allemaal interessant. Zometeen, na vijven. Graag tot zo.